Het gebiedsverbod dat de omstreden imam eerder kreeg opgelegd van het ministerie van Veiligheid en Justitie is terecht afgegeven. De imam was naar de rechter gestapt om het gebiedsverbod aan te vechten, maar hij krijgt dus ongelijk. De imam predikte regelmatig in een islamitische boekhandel in Transvaal. Hij zou daar een intolerante boodschap verkondigen, waarmee hij een gevaar is voor de nationale veiligheid, zo zegt het ministerie.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 YouTube gaat ook het toezicht verscherpen en de advertenties bij dergelijke videokanalen verwijderen. Waardoor de bron van inkomsten voor de makers wegvalt. Het weer nog af en toe schijnt de zon, maar hier en daar ook een spatje regen. In de middag toenemen de kans op bui vanuit het westen. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen is het een stuk frisser en enige tijd regen. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Tezamen. Wat fijn dat u weer luistert naar ons heerlijke programma Zandvoort Luncht. En uiteraard, wat bij dit programma hoort, de lunch. Ik wens u een hele smakelijke lunch toe. U zult wel denken, waar is onze zware stem... Onze uh, zwaargevoicede Ruud Janssen. Nou, dat zal ik u uitleggen. Die is er inderdaad niet bij. Ik ben vandaag alleen. En waarom? Nou, Ruud heeft al zijn energie nodig voor vannacht. Hij gaat vannacht de Beetle uithangen. Dus uh, bent u een Beatle-fan dan is het toch zaak om straks even een middagdutje te doen... en te zorgen dat u vanaf 10 uur vanavond tot 8 uur morgenochtend... naast de radio zit. Of voor de televisie natuurlijk, kanaal 40. Of natuurlijk uh, via de computer. Via zfm-live.l, want dan kunt u de heren nog zien ook. Maar dat kan natuurlijk ook als u naar de studio komt. En dan vinden ze het heel lekker als u wat lekkers meebrengt natuurlijk. Maar de hele nacht naar de Beatles luisteren... er, het, er schijnt iets van een jubileum te zijn. En ja, neem me niet kwalijk, ik weet niet precies wat het is... maar dat zullen de heren Bart van der Meer en Ruud Jansen... u vanavond uh, regelmatig uitleggen, denk ik. Waarom vannacht die Beatlesnacht is. Ja, en verder is het uh, natuurlijk weer de daverende uh, donderdag... waarmee we uh, nou ja, nu zeker de hele dag live muziek hebben. En live uitzendingen. Geen live muziek. Natuurlijk hebben we geen live muziek. Live uitzendingen bedoel ik, hè? En uh, ja, dat begint dus uh, hier. Ik doe de aftrap met Zandvoort Lunch tot twee uur. Dan van twee tot vier is het programma Matchbox. Daarna het programma Hans en zijn vriend met uh, Ro Kraaienstein. En uh, ik meen dat daarna Thomas de Jongens, weet ik niet helemaal zeker. En dan om acht uur natuurlijk weer een uh, prachtige editie van Alternative FM. En uh, ja, zoals ik u net al vertelde, vanaf tien uur... begint dan die hilarische nacht van de Beatles. Eén en al Beatles. Nou, de komende twee uur gaan we natuurlijk lekkere muziek draaien. Om half één gaan we het regionale nieuws eens doornemen. Samen met de weerberichten. En om kwart... één uur na het nieuws hebben we meteen een stukje cabaret. En om Kwart over één ongeveer ga ik proberen in contact te komen met Henny Rukert... om te zien wat morgen de editie Zandvoort Lunch sport gaat brengen. Welke gasten gaan er komen en welke sporten worden er onder de loep genomen? Dan om half twee weer een update van het regionale nieuws. Ja, en dan is het, zit het er alweer op bijna twee uur. Dan uh, neem ik weer afscheid van u. Maar, maar, maar, maar, maar, in de tussentijd gaan we eens eventjes heerlijk muziek luisteren... En ik dacht, weet je wat we doen? We gaan even een swingende aftrap nemen met Cool and The Gang. Hollywood swinging! King cool mensen. Wat mij betreft het mes, beste medicijn tegen spierpijn. Ja, vindt u ook niet? Je moet toch meezwingen, dat kan niet, anders worden je spieren weer lekker warm van. Nou, we gaan uh, over naar een iets, uh, iets rustiger nummer. Weer even bijkomen. Hoor. He, he, dat was wat. Even uh, het zwingen rond de tafel. Uh, we gaan naar een wat rustiger nummer en daarna gaan we over naar de 3 in één. Want die had ik nog, natuurlijk nog niet gemeld, maar die doen we altijd om kwart over twaalf. En uh, ja, ik zal alvast verklappen waar die 3 in één over gaat. Dat kan natuurlijk haast niet anders. Uh, gisteren is hij overleden. David Cassidy, het grote idool uit de jaren zeventig... En ik kan me nog herinneren dat je destijds de keuze had... als je toch een uh, idool wilde hebben... tussen de Osmonds of David Cassidy. Nou ja, ik was ook een Cassidy-meisje. Dus jullie snappen wel dat mijn drie in 1 vandaag gaat... over David Cassidy. Nou, niet allemaal die, die radio meteen uitzetten... Hè, want ik heb hele leuke liedjes uitgezocht van hem. Maar in aanloop daar naartoe uh, ga ik een nummer draaien van Rod Stewart. Een prachtig nummer. Maggie mee. En dan schakelen we gewoon meteen door naar de drie in 1 me mm -hmm. Lock and roll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 So much to think about know how's the weather whether or not together together we'll see it much better i love you i love you forever you know that i can be true how can i How can I be sure, be sure in a world that's constantly changing? How can I? see the funny little clown see the puppet on a string wind him up he'll sing give him candy and he'll dance be certain not to feel that his funny face is real step right up and see him folks couldn't you die at all his jokes couldn't you cry at all the tricks he'll come up within a fix But be certain not to stray Cause he'll steal your heart away I am a clown Ja En dat was dan David Cassidy. En uh, even kijken, gaat dit allemaal goed? Dit gaat goed. Ja. David Cassidy, dus uh, hij uh, heette Dave, David Bruce Cassidy, was geboren in New York op 12 april 1950 en uh, overleden in Fort Lauderdale op 21 november 2017. Hij was een Amerikaanse zanger, acteur en gitarist. En Cassidy was het enige kind dat acteur Jack Cassidy en Evelyn Ward samen kregen. Hij werd bekend in de rol van Keith Partridge... in de televisieserie The Partridge Family. En die draaide van 1970 tot 1974. En die serie die maakte van Cassidy een tiener idool En de massa-hysterie rond zijn optredens werd, uh, kreeg zelfs een naam. Dat werd Cassidy Mania genoemd. En tijdens een drinkpartij uh, bij een concert... in een Londense White City Stadium vond in 1974 een 14-jarig meisje de dood. Dat was dan een triest dieptepunt. Cassidy typeerde de muziek uit zijn beginjaren als Bubblegum. En hij had hits met onder meer I Think I Love You, die we net gedraaid hebben. How Can I Be Sure, hebben we ook net gedraaid. En Could It Be Forever... Uh, die heb ik niet gedraaid, want ik heb gekozen voor het nummer De Clown... omdat ik dat eigenlijk wel vond passen. Cassidy is drie keer getrouwd geweest en had een dochter en een zoon. En in 2008 gaf Cassidy publiekelijk toe dat hij kampte met een alcoholverslaving... Hij werd meerdere malen veroordeeld voor rijden onder invloed en in februari 2017 maakte hij bekend dat hij net als zijn grootvader en moeder aan dementie leed. In november 2017 werd de 67-jarige Kessedy, nadat zijn nier- en leverfunctie waren uitgevallen opgenomen in een ziekenhuis waar hij, zoals we inmiddels weten, drie dagen later overleed. Nou, dat was David Cassidy. Even een eerbetuiging aan hem. En dan is het nu de hoogste, hoogste tijd voor het nieuws. Ja. Moet wel de schuif openzetten, hè? Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Tolly ten Pierik? Ja, dat kan niet missen. Hè? Ik ben de enige die hier staat, dus ik zal het maar weer doen. Nou, in ieder geval, uh... beste mensen, volgt hier het nieuws van 23 oktober 2017. Een 81-jarige Zandvoortse vrouw is afgelopen dinsdag rond kwart over zes het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Met een smoes werd er aangebeld en werd de vrouw die aanbelde... binnengelaten bij de woning aan, een kost, aan de straat. Daar werd het slachtoffer door de vrouw aan de praat gehouden... en na enige tijd in de woning te zijn geweest, ging de daderes er vandoor. Daarna ontdekte de bewoonster dat de sieraden waren weggenomen. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen... en het signalement van de vrouw is blank... Ze is tussen de 30 en de 40 jaar ongeveer. Zo'n 1,75 meter lang. Ze heeft blond lang haar. Ze had die dag een zwart wollig jak aan tot aan de heup. En uh, meer informatie is er niet over bekend. Mocht u nou uh, iets gezien hebben of iets weten... dan wordt u verzocht te bellen met de politie... via telefoonnummer 0900 8844. En belt er iemand bij u aan die aan dit signalement voldoet? Doet u dan niet open. Gisteren heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een vrachtauto aan de Krukiersweg in Heemstede. Uh, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse samen met de politie. Twee personen bleken gewond en een van de gewonden is ter controle... door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Geschilderd met de afbeelding van een Zandvoorts huisje... en achter een van de ramen is een inkijkje naar een huiskamer geschilderd. Tevens staat op elke trede van de trap een zin... met als resultaat een uniek gedicht van Marco Termes. Op 29 november om 11 uur komen de deelnemers van dit project bij elkaar... En iedereen is daarbij welkom om ze te complimenteren met het resultaat. Zo wordt Zandvoort door kunstenaars stukje bij beetje mooier gemaakt. Op 24 november organiseert het Zandvoorts Museum de laatste expositie van 2017... Het is trouwens een hele mijlpaal, want het is ook de laatste expositie... dat het Zandvoortsmuseum deel uitmaakt van de gemeente. Want op 1 januari 2018 wordt het museum een zelfstandige stichting. De expositie Kunst en Kust van Bron tot Zee is een ode aan Zandvoort. En wat kunt u daar nou van verwachten? Uh, een mix van oude en nieuwe kunstwerken van Hans van Pelt, Marco Termes... Alina Blaskes en Anne Laoud, Maar ook van Donna Corbani, Brechtje van den Einde en de schildersclub van Pluspunt. En daarbij vraagt men ook nog uw speciale aandacht voor de collectie van Bob Gansner. De folklorevereniging De Wurf heeft de klededracht van Bob Gansner gekregen... bij het overlijden van deze bekende Zandvoorter. En met liefde en zorg hebben zij hiervan een Zandvoortse kledingschouw samengesteld... Verder heeft het museumteam samengewerkt met het genootschap Oud-Zandvoort. Tijdens de opening zal het eerste exemplaar van de Bert Haanstra Zandvoort-Heemstedenwandeling overhandigd worden aan burgemeester Niek Meijer en wethouder cultuur Gert Tone. Voor deze gelegenheid komen ook de wethouders cultuur en recreatie van de gemeente Heemsteden naar de opening. In het trappenhuis zullen een aantal prominente Zandvoortes te zien zijn. Deze hebben destijds meegewerkt aan het bewaarexemplaar Ode aan Zandvoort. En kunst, kust en kunst van Bron tot Zee komt tot leven in klededracht, poëzie, literatuur, hedendaagse installaties, fotografie, schilderijen en cartoons. Nou, kortom, een heel veelzijdige expositie. Dat, dan was dit het weer tot zover. Ach nee, het uh, nieuws tot zover. En ik wilde dus zeggen, we gaan over naar het weer. Goh, je kan wel merken dat het wat ouder wordt. Hè? Dan ruiken we wat sneller in de war. Goed, dan gaan we dus nu weer over of Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, de zon schijnt geregeld. Maar er trekt ook een koufront over met flinke buien. Voor het front uit loopt de temperatuur op naar een graad of 13, 14 en na de frontpassage is het ongeveer 10 graden. Er waait een stevige zuidwestenwind, vrij krachtig tot krachtig over land en hard aan zee, windkracht 5 tot 7. Vanavond zijn er opklaringen en komende nacht is het weer bewolkt met enkele buien. Het koelt af naar ongeveer 7 graden. En de verwachting voor de komende dagen. Dan is het wisselvallig met in het weekend flinke buien. Ook waait het flink en de temperaturen gaan naar beneden. Morgen wordt het een graad of negen. En in het weekend is het met zeven graden gewoon hartstikke geur. Tot zover dan het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. En dan gaan we over met een gezellig muziekje. Tenminste, denk ik zo. Maar ik hoop dat u het gezellig vindt. Uh, laten we eens beginnen... Met, uh, met jou en mij. In de jaren die verstreken... bijna niet aan je gedacht... ik heb zo ongeveer gekregen... wat ik van het leven had verwacht... soms viel het even tegen...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 Als ik terugga in de tijd, ach we waren altijd samen, maar we raakten elkaar kwijt. Had ik harde moeten vechten, twaalf ze tegenin, heeft geen zin. Het gaat zoals het gaat. Mm -hmm. Toch wil ik zo graag weten hoe het is. Als jij weer voor me staat.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 Zeggen. Misschien het woord te vinden dat ik. Niet zeggen. Ja, mooi programma was dat. He. U hem wel natuurlijk van het programma. Uh, van het programma Memories. Uh, de Memories Band, die altijd het intro. Nummer date, uh, jij en ik nog één keer samen. Prachtig programma, wat mij betreft. Ik zat heerlijk te zwijmen, altijd. altijd. U ook. Goed, wat ik nog niet heb gezegd natuurlijk... en wat, u, uh, wat de trouwe luisteraars uh, ongetwijfeld weten... we hebben iedere dag natuurlijk het rubriekje artiest in het licht. En vandaag ook weer. En ik heb er nogal wat meegenomen. We gaan eerst eens eventjes uh, naar Robert Lee Bruceby. Artiest in het licht. Ja, en nu ben ik hem kwijt, hè? Oh, ik had hem klaarstaan. Waar is hij nou? Oh, ja, daar is hij. Daar, nee, dat, dat was trouwens niet degene die ik zocht. Dat was niet degene die ik zocht. Even kijken. Waar is hij nou? Robert Lee, Robert Lee, waar ben je? Waar ben je? Hij is weg. Oh, nee, hier is hij. Kom in, Robert Lee Burnside. Die had ik klaarstaan. Komt die heerlijke blues al heel lang geleden Will I win to my baby's house and I then don't own her still till they all go in and hold on dear hold on Real Mandel, Real Mandel, Real Mandel, Real Mandel, she owned up there. Pareltje, wat een pareltje. Robert Lee Burnside was dit. Ik was even in de war. Ik heb nog een artiest klaarstaan en uh, de, die had ik uh, net eventjes uh, uitgesproken. Maar goed, laten we eerst even Robert Lee Burnside. Uh, vandaag uh, zou hij uh, jarig geweest zijn. Hij was geboren in uh, Mississippi 23 november 1926 en is inmiddels al een poosje overleden, in Memphis op 1 september 2005. Hij was een Amerikaans gitarist en zanger van de blues. Nou ja, dat had u natuurlijk al lang in de gaten. En uh, hij heeft het grootste deel van zijn leven... in de omgeving van Holly Springs gewoond. Een groot man die heel wat moois heeft nagelaten. En uh, ja, eigenlijk dacht ik, nou ja, dan gaan we meteen maar even door... met de volgende artiest in het licht... Artiest in het licht En dit keer wordt dat dan dus Bruce Hornsby Met The Way It Is It's the way it is Some things will never change Ja, wel, ja, wel. Bruce Hornsby. Uh, een van onze artiesten in het licht van vandaag. En uh, gelukkig is dat omdat hij jarig is vandaag. He, hij is uh, geboren op 23 november 1954. En hij is zowel zanger als pianist en komt uit Amerika. En uh, het nummer wat ik net draaide, dat is het nummer waar hij bekend mee is geworden... En daarnaast was hij in het verleden, verleden bij gelegenheid lid van Grateful Dead. De afgelopen jaren is Hornsby met zijn carrière... een beetje minder commerciële muzikale richting ingeslagen. Dus vandaar dat we eigenlijk niet zoveel meer van hem horen. Maar desalniettemin was dit een mooi nummer. En uh, ja, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooi feestje van. Wie ook jarig is, dat is een dame. Dat is wel leuk vandaag, want die artiesten in het licht vandaag... Die zitten allemaal in een totaal andere richting. We hebben net een bluesartiest gehad. Nou, dit was dan een beetje... Dit nummer dan een beetje pop. En uh, we gaan nu naar een reggae-dame. En we hebben ook een jazz-dame. We hebben een slagersanger. En we hebben iemand uit een heel, heel, heel ver verleden. Maar goed, we gaan nu over uh, naar de Jamaikaanse... De reggae dame naar Marcia Griffith. I want to me proud of me island. got me proud of me come see if you we proud Een nummer van Marcia Griffiths en uh, we draaien dit nummer omdat zij vandaag jarig is. Ze is geboren op 23 november 1949 en ook bekend als de Queen of Reggae. Een Jamaicaanse zangeres uh, van 1974 tot 1981 was ze samen met uh, Rita Marley en uh, Judy Mowat actief in de i3's. Goed, het is de hoogste tijd straks voor het NOS-journaal. Dus we gaan er even uit voor de boodschappen en het journaal en uh, het weerbericht. En dan ben ik straks weer na, bij u terug om 1 uur met een stukje cabaret, En daarna gaan we weer helemaal verder met de muziek en het programma. Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.